4 uur. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft zoals verwacht ingestemd... met een tijdelijke verhoging van het schuldenplafond. Dat gebeurde nadat de Republikeinen hun meeste eisen hadden laten vallen. Het voorstel werd aangenomen met 81 tegen 18 stemmen. Als later vannacht ook het Huis van afgevaardigden Akkoord gaat... zijn de begrotingsproblemen van de VS voorlopig opgelost. Gebeurt dat niet, dan komt de overheid acuut zonder geld te zitten.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 Ondanks de stijging halen enkele grote fondsen de norm nog niet... waaronder pensioenreus ABP en de metaalfondsen PMT en PME. De dreiging van een korting blijft daar bestaan... al zal die misschien wel lager uitvallen. Het weer, de meeste regen is weggetrokken en de wind neemt toe. Het wordt op veel plaatsen een onstuimige herfstdag... met in het noordelijke kustgebied zelfs windkracht 8. Dat is stormachtig. Verder zijn er buien, maar er is ook en toe zon en het wordt ongeveer 15 graden. Vrijdag en zaterdag lange tijd droog. En zaterdag kan het 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. trying to be someone trying to be at the A-list party, but most times on the sidelines waving Look at me, look at me, here I go Here I go, here I go, can't you see me? Grab it and big up yourself A little skinny kid with shining bright eyes Yeah Don't give a reason to get yourself knocked back You got a personality, is that? No better place to start than right here, right now Shining, bright eyes, yeah Don't give a reason to get yourself knocked back You got a personality is bad No better place to start shining, than right here, right now yeah. Even if you see an outside chance You gotta grab it and make up yourself A little skinny keep it shining Zanger is die in de jaren 80 een aantal hits heeft gehad. Rosie bijvoorbeeld, uh, Drop the Pilot, en zo kan ik er nog wel een paar noemen. John Armour Trading. Maar vorig jaar maakte ze de LP Starlight, de titeltrack die ik je hoorde van dat album John Armour Trading. Dus welkom, dit is het derde uur de nacht in Anders Beter varen op Radio 1. Met over een uh, minuut of 25: het leukste uit spijkers met koppen van afgelopen zaterdag en het optreden van Kristel daarin. En dan laat je ook nog twee platen horen waarin kinderkoren centraal staan. Maar eerst even deze wens die vanavond een optreden geeft in Eindhoven. Een heel bijzonder optreden, want ze noemen het zelf een 3D-optreden. Dus de toeschouwers krijgen allemaal zo'n brilletje op hun neus. Het even de wonen in Eindhoven. Het is allemaal uitverkocht, dus bellen hoef je niet naar Eindhoven. Maar luisteren kan je wel. Hier is ze, hier zijn ze, Kraftwerk. Good. Waarvan ook een Duitse uitgave is verschenen. Radioactiviteit. Maar die is hier in Nederland niet of nauwelijks verkrijgbaar. In ieder geval liet je de Engelstalige versie horen uit de LP van 1975. Radioactivity Kraftwerk. Kraftwerk die dus vanavond en morgenavond een 3D-optreden geven. in het Evoliwon in Eindhoven. Tijd voor de kinderen. En in dit geval gaat het om twee grote hits uit de jaren zestig. Dadelijk hoor je traffic. Maar nu eerst excerpt van mijn teenager opera.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 Tables. No milk, no eggs, no normally labels Mothers send the children out to Jack's house to scream and shout.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 Attack. Is it true what mommy says you are? Kind dat aanwezig was bij een opname van de groep Traffic. Traffic en uh, je hoorde daar in het uh, kind van de baas van Island Records. Uh, destijds was de groep Traffic onder contract van dat uh, Island Records. En je hoorde daarin ook de stem van Steve Winwood. Hole in my 1967. De compositie was van uh, Dave Mason. En de groep had uh, aanvankelijk wat bezwaren om dit nummer op te nemen, want het zou niet zo representatief zijn voor de groep. Uiteindelijk is het uh, toch maar een wijs besluit geweest... om het alsnog op de plaats te zetten en uit te brengen op een single... want het is toch een behoorlijke hit geworden. Hole in my shoe van Traffic uit 1967... en daarvoor een compleet kinderkoor in... Een opera die nimmer werd uitgevoerd omdat de kosten te hoog waren. Het project is nooit goed van de grond gekomen. Maar wel één hit van Keith West met zijn kindercore. Excerpt from a teenage opera. Twee hits dus uit 1967. De nacht ging anders hier bij de Vader op Radio 1. Muziek, een bijzondere samenwerking tussen een Canadees Danny Mitchell... met muzikanten uit Belize... Dat is de naam van de Canadezen, en het gezelschap van medemusicieren... De, de Garifuna Collective. Dat is een gezelschap dat afkomstig is uit Belize. Belize, ik ga even hier topografische kennis opwijzelen. Dat ligt in Centraal-Amerika en grenst aan de zuidgrens van Mexico... Aan het zuiden van Belize grenst dan weer een uh, Guatemala. Heb je zo'n beetje een idee waar dat ligt, Belize. En de cd waar het allemaal vandaan komt, is vrij nieuw. Blackbirds are dancing over me. En daarop vind je dit Survivors Guild van Danny Mitchell. Dus met de Funa Collective. Zo dadelijk, het leuke zou met koppen. Je hoort uh, de koppen columns van, uh, Wim, van Wim Daniels, dus het cabaret met Dolph Jansen... en er zijn de optredens van Irina Filipova en Crystal. Maar voordat je het cabaret gaat horen... eerst nog even een oude opname uit de jaren 50... van het Dave Brubeck Quartet en de Campton Races. Ik zelf ook iets beter. Vanwege de bezuiniging van de publieke omroep heb ik een uh, koptelefoon die het maar aan één kant doet. Het kan nu niet ontgaan zijn. Het kan nu niet ontgaan zijn deze week. Langs word ik harder en heb ik het echt over mijn geluid. Het kan nu niet ontgaan zijn deze week. Er gaat 50 miljoen euro bezuinigd worden bij de publieke omroep. Volgens Den Haag moet de publieke omroep meer zorg dragen voor zijn eigen inkomsten, bijvoorbeeld door sponsoring en. Merchandising. Kortom, meer reclameinkomsten. Maar hoe gaan we dat doen? Wat betekent dat voor de programma's van de publieke omroep? We gaan hierover doorpraten in Utrecht. In de Venkozaal. Dankjewel. We gaan hierover doorpraten in het programma Spekker van Hubo, natuurlijk. De vraag is, waar halen wij als publiek op ons geld vandaan? Inmiddels aangeschoven. Van deze schitterende Piet-Hein-eektafel, mede mogelijk gemaakt door Woonwereld Waalwijk. De koning als het gaat om interieur. Staatssecretaris Sander Dekker, meneer Dekker, welkom. In Café de Florin, blij uitstek plek voor al uw feesten en partijen. Dank u wel. Wilt u iets drinken? Een kopje koffie. Of Red Bull, want Red Bull geeft je vleugels. Onthoud die naam, Red Bull, nu ook verkrijgbaar in sugar-free naturally. Mm, we hebben het over blikomroep omroep en forse bezuinigingen. 50 miljoen, dat is niet niks. Net op nee. lenen kost geld, behaalde resultaten uit het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst. En bij ons aan tafel, ik zeg het nog maar een keer, staatssecretaris Dekker. Lekker Dekker. Nee, gewoon Dekker met dubbel K. En dat is inderdaad goed om te onthouden, want Black Decker schrijf je met CK. Decker.nl. Kijk gerust even rond op de website. Daar zie je onder andere deze fraaie klopboord, deze hoge druk reinigen. Of wat dacht u van dit niet-pistool? U niet, moeiteloos, moeiteloos. alle oppervlakten aan elkaar dus nooit meer geklungel met... Spijkers! Van Hubo natuurlijk. Mag ik nu ook iets zeggen? Jazeker, aan u de vraag. U gaat nog een keer 50 miljoen bezuinigen op de publieke omroep. Hoe denkt u dat wij dat geld zonder verlies van kwaliteit op gaan hoesten? Nou, ik denk dat het Bij belangrijk... ...zit in de hoest, vlijmosiel, verkrijgbaar bij apotheek en drogist. Ja, uh, uh, Lees voor het gebruik de bijsleuter in de verpakking. Wat ik dus zei, ik denk dat het dus belangrijk is om te beseffen... ...dat de reclameinkomsten niet de enige mogelijkheid uh, is. Hè. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Boek nu een stedentrip naar Rome met D-reizen vanaf 295 euro. Als u nu boekt, 50% korting. Oké, okay, ben ik nu weer, want ja. anders zit ik zo op de trein, jongens. NS Healthjure, gewoon doen. Want reizen was nog nooit zo leuk. Mag ik nou gewoon heel even mijn punt maken, dank u wel. Uiteraard, we zijn blij dat u er bent. Merci dat jij er bent. Oké, okay, ik ben weg. Dat jij er was. Dit was staatssecretaris Dekker. We hadden graag langer met hem gepraat, maar de tijd was op. Heeft u zelf suggesties hoe onze programma's hier op het publieke omroep kunnen blijven maken... zonder al dat geld? Bel dan 0900-1122. 1,50 per minuut, plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon. En dan gaan wij er even tussenuit. Tot zo, naar de commercial break. Свет уже не жалит, мысли не бьют по рукам, Я тебя провожаю к чужим берегам. Ты перелетная птица, счастье ищешь в пути, Приходишь, чтобы проститься и снова уйти. Летний дождь, летний дождь, начался сегодня vandaag летний дождь, летний дождь douch, души омоет рану, mijn geesten с ним geesten wassen Может мне легко и просто, что? что придешь, ты придешь, ты придешь, но будет поздно, не своевременность, вечная драма, где есть он и она. Dolf Pijlers! Ja. Dolf, uh, er is ja. telefoon. Want naar aanleiding van een eerder gesprek. Uh, er is telefoon. Telefoon? Naar aanleiding van een eerder gesprek met uh, staatssecretaris Sander Dekker. dat jij voerde over de bezuinigingen op de publieke omroep. belt Henk Hagoort als de baas van de publieke omroep. Hij wil graag nog even wat kwijt. Heb je er de tijd voor of niet? Oké, okay, jij probeert het. Uh, meneer meneer Hagoort. Hoi Dolf, goedemiddag. Dag, meneer Hagoort. Uh, goed om aan het lijnt te hebben. Uh, moet een lastige week zijn voor u. Heeft u al een beetje beeld van hoe de publieke omroep eruit gaat zien? Ja, dat is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. Hè? We hebben de staatssecretaris gehoord en er zal veel veranderen. We proberen zoveel mogelijk uh, intern op te lossen. Oké, okay, en gaan er ook programma's verdwijnen? Nou, die, die kans is aanwezig. Hè? We moeten het met miljoenen euro's minder doen bij de NPO. En voor kleine niche-programma's, zoals bijvoorbeeld spijzen met koppen... ja, daar is misschien dan geen plek meer voor. Maar nicheprogramma's, wij zijn hartstikke populair. Nou, ik zag laatste kijkcijfers en het spijt me zeer. Die kijkt helemaal niemand. Ja, dat. Ja, je zegt kijkcijfers, dit is radio. Ja, ja, ja, dat zeiden ze bij Cappuccino ook al. Oké, okay, komen er nog meer omroepfusies? Ja, dat is onvermijdelijk. Uh, Sterker nog, uh, is uh, zojuist besloten, we gaan bijna alle omroepen fuseren. Dus de omroepen gaan weg en we gaan naar een BBC-model? Nee, nee, de, de omroepen gaan niet weg. Dus we gaan ze bijna allemaal fuseren tot we er twee overhouden. Uh, de NOS ja. en een omroep die bestaat uit de VARA, BNN, KRO, NCFV, EO, NTR, AFRO, VPRO, MAX en de TROS. Oké, okay, en die gaat heten? De TROS. De tros? Ja, en wat de NOS en de tros qua naam al bijna hetzelfde zijn, maken we daar ook de tros van. Oké, okay, en die drie netten blijven wel bestaan. Ja, dat zeker. Dat houden we zo. Dat blijft gewoon tros 1, 2 en 3. Ja, maar, maar waarom nou juist de Tros? Dan krijgen we alleen maar meer programma's met Frans Bouwer. Kijk, en daar gaan programma's als Spijker aan kapot, hè. Die elitaire houding. Altijd maar weer die Frans Bouwer erbij halen. Alsof dat het enige is dat de Tros maakt. Zo makkelijk vind ik dat. We moeten ook naar de toekomst kijken. Kijk, het, we, moeten, we moeten naar leuke, jonge, frisse gezichten voor onze toekomstige Tros-programma's zoeken. En die Zo, zijn er. Zoals wie? Jan Smit. <lacht> nou, ik moet weer gaan, want we zijn bezig met de opnames van een pilot voor een nieuw programma. Wat dan? Het Trosjournaal.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 I wanna take it to the nearest parade to escape from the daily routines and go crazy. It ain't so far away. I feel good, yeah, So good, yeah, yeah. Oh, I heard what finna do to go on prevent the day. Who doesn't want go? They're walking on nine clouds feet off the ground head up the skies ready to take me away up high I feel good yeah so good yeah yeah oh we're friends to the moon from the day who doesn't wanna go to where the best in me, all the best in me It's all that I can say It's all Wow-oh, mee te schreeuwen. Oh ja. Komt-ie. I've been into the groove of a brand new day. Who doesn't wanna go to where the bubbles play? Sing wow! Wow-oh! Is that a golden days? Dat kan veel harder. I fell into the groove of a brand new day. Who doesn't wanna go to where the bubbles play? Op jullie hart, kom maar. week barstte hij alweer in volle hevigheid of de Zwarte Piet in discussie. Eeuwenoude traditie of domweg discriminatie? Vraagteken Zwarte Piet, wat moeten we ermee? We hebben de enige man die daar echt iets zinnigs over kan zeggen. Enfin, u ziet het, hij is bereid van aanschuiven. Dames en heren, hij is rechtstreeks van Spanje, Sinterklaas. Ja, ja, ja. Dank u wel, dank u wel. Ja, zo, Felix, als jij heel eventjes mijn staf vast zou kunnen houden. Ik ben Dolf, Sinterklaas. Oh, neem me niet kwalijk. Ik heb mijn grote boek in Spanje moeten achterlaten. Dan ben ik altijd enigszins onthand. Begrijp ik, want uw boek moest worden bijgewerkt. Nee, ik ging over het maximale gewicht heen bij EasyJet. En bijbetalen, daar heeft Sinterklaas een bloedhekel aan. Juist, Sinterklaas, van harte welkom. Dank u wel. Uh, momentje, Dolf, ik loop nog even te kutten met die tabbert. Leuk hoor, al die tradities, maar je hebt er ook een hoop gedoe van, ja, hè? Ja, en daar wilde ik het even met u over hebben. Zwarte Piet. Ja, ja, wat een uh, toestand, zeg. Dit ja. Ja, gesprek wordt mede mogelijk gemaakt door winkeliersvereniging Hoogkaterijnen. Wat was dat? Uh, ja, uh, we, we zijn iets meer zelfvoorzienend aan het worden. Dat moet van staatssecretaris Dekker. Oh, die kneus met die twee gebroken armen. Dat weet u dan weer wel zonder grote boek. Ja, die gozer zit iedere dag bij me op de Skype om te zeuren... of die intocht van Sinterklaas niet wat goedkoper kan. Oh ja? Ja, hij had dan de begroting even kritisch bekeken... en die had er dan toch nog wel wat vragen over. Wat dan? Nou, er schijnt dan bijvoorbeeld een heer van Muizenwinkel... voor bijna een ton op de loonlijst te staan. Aha. Uh -huh. Maar daar heeft Sinterklaas nog helemaal nooit van gehoord. Dus dat zoekt die dekker maar lekker zelf uit met zijn gezanik. Zo is dat. Genoeg over van Muiswinkel. Uh, Zwarte Piet, uh, hoe kijkt u er nou tegenaan, die hele Pieten-discussie? Nou, u begrijpt, die hele ophef. Die gaat Sinterklaas natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Dus wij zijn in Spanje onmiddellijk begonnen met een aantal pilots. Een aantal pilots? Ik ben benieuwd, Sinterklaas. Ja, we hebben nog eens gekeken naar Pietjes met allemaal verschillende vrolijke kleurtjes. Hè? De zogeheten regenboogpietjes. De regenboogpietjes is in 2006 ook al mee geëxperimenteerd. Daar was toen nogal. Wat ophef over. Ja, en ik kreeg ook deze week meteen weer allemaal bezorgde brieven van een Henk Krol. Ah, die vindt regenboogpietjes natuurlijk discriminerend ten opzichte van de homos, homos, homos. Nee, nee, het ging over hun pensioenvoorzieningen en dat ik die niet in de onderste la moest wegmoffelen. Aha. Maar het, probleem, het grootste probleem met de regenboogpietjes is natuurlijk... dat Greenpeace ook onder het regenboogsymbool vaart. Ja, dus? Nou, voordat je het weet zit je met je regenboogpietjes op pakjesavond... in een lekkende isoleercel in Rusland. Hm? Dus geen regenboogpietjes, wat dan wel? Nou ja, Marokkanenpietjes geprobeerd. Geen succes? Nee, ik kreeg meteen een brief op hoge poten... dat als ik dat zou doen, dat ik dan het afgesneden hoofd van Americo in mijn bed zou vinden. Van wie was die brief? In de meneer Harry. Oh. Oké, okay, en nu? Ja, nou, nu proberen we het met witte, uh, blanke pietjes. En hoe gaat dat? Nou ja, op zich erg ja, goed, maar die witte pietjes hebben één groot nadeel. Ze zijn wat zichtbaarder, hè? Ja, dat is lastig. De Sinterklaas opereert natuurlijk toch vaak stiekem in het donker. En mm. daarbij had ik met mijn zwarte pieten natuurlijk een enorm voordeel. Ja, en heeft u daar een oplossing voor? Ja, dat is een raar idee. Ik weet ook niet of we ermee weg gaan komen. Maar ik ben, ben aan het kijken of we die blanke, witte pietjes niet gewoon zwart kunnen schminken. <lacht> Dat zou natuurlijk enorm schelen. Probeer het dit jaar. Tot volgend jaar, Sinterklaas. Dank, Dank u wel. Ken, zou je hem moeten leren kennen. Hij leefde van 1860 tot 1904. Oud is hij dus niet geworden, maar hij heeft toch aardig wat geschreven. Ook een verhaal over Frans Timmermans, onze minister van Buitenlandse Zaken en Spijtbetuigingen. Het verhaal dat Chekhov over Timmermans heeft geschreven heet Alle Gekheid op een Stokje. Al, al is het ook wel verschenen onder de titel De Dood van een Ambtenaar. Fr Frans moet bij het kijken naar een toneelvoorstelling plotseling niezen. Daarbij komt er iets van zijn neusvocht op het kale achterhoofd terecht van een man die voor hem zit. Dat blijkt Poetin te zijn. Oh. Frans buigt onmiddellijk voorover en biedt Poetin zijn excuses aan. Poetin maakt er geen punt van, maar Frans herhaalt zijn verontschuldigingen nog eens nadrukkelijk. Het was echt niet mijn bedoeling, het spijt me vreselijk. Excuses, excuses. Ja, ja, het is al lang goed, zegt Poetin. Maar Frans is er niet gerust op en in de pauze van de toneelvoorstelling gaat hij opnieuw naar Poetin toe om zijn excuses aan te bieden. Vergeeft u mij uw doorluchtigheid, zegt Frans. En dat zegt hij dus in het Russisch en Frans spreekt Russisch zoals je Russische roulette speelt. Hij is afwisselend bang en opgelucht over wat hij zegt. Hij vreest de kawats en hoopt op vodka. Poetin begrijpt echt niet waar Frans zich zo druk om maakt, terwijl Frans maar niet snapt dat Poetin niet begrijpt dat het voor hem belangrijk is om zijn excuses aan te bieden. Thuisgekomen praat hij met zijn vrouw over het voorval en hij vindt dat hij voor de zekerheid de volgende dag nog maar eens excuses moet gaan aanbieden. Dus de volgende dag gaat Frans naar het kantoor van Poetin... om opnieuw zijn excuses aan te bieden. Hij begint rare raar verhalen vertellen over monopoliespelen. Dat ze dat in Nederland graag doen... en dat mensen daarin wel eens worden opgebracht voor dronkenschap... maar dat de minister van Buitenlandse Zaken altijd het recht heeft... om tegen monopoliespelers te zeggen... Verlaat de gevangenis zonder betalen. En dat je in het Nederlands het woord eenvoudig hebt... dat in feite betekent één keer gevouwen... maar dat je natuurlijk ook iets hebt wat twee keer gevouwen is... of dubbel gevouwen, en dat... dat het woord diplomaat is... ...van duo en pluim dubbel gevouwen... ...en dat als je tegen iemand zegt... ...heb je je diploma maat, ...dat dat dan eigenlijk heel raar klinkt. Poetin begint nu te denken... ...dat Frans de spot met hem drijft... ...waarop Frans een excuus aanbiedt... ...voor het feit dat hij door zijn gedrag bij Poetin... ...de indruk heeft gewekt dat hij de spot met hem wil drijven. Hoepel op, snauwt Poetin. Dat in het Russisch klinkt als je pik. Frans is helemaal ontsteld... ...maar Poetin herhaalt het nog een keer. Hoepel op, je pik. En Frans weet dan echt niet meer hoe hij het heeft. Er knapt iets bij hem, letterlijk zelfs. Hij gaat naar huis waar hij met zijn altijd te krappe jasje aan op de bank gaat liggen... ...waarna hij even later sterft. En zo eindigt het verhaal van de Russische schrijver Tsjechov. En wat leert nu dit verhaal? Dat je niet met Edith Piaf aan moet komen zetten... ...als je iets recht wilt breien of krom wilt buigen als het om Rusland gaat. Dat je ook niet de James Bond filmt. ...from Russia with love moet noemen... ...die uitkwam op de dag dat Edith Piaf op 10 oktober 1963... ...dus 50 jaar geleden stierf. Nee, als je Rusland en de Russen wilt begrijpen... ...moet je Tsjechov lezen, die 110 jaar geleden stierf. Dan weet je dat excuses aanbieden in Rusland niks betekent... ...en dan weet je dat Russische autoriteiten... ...totaal niet geïnteresseerd zijn in gewone mensen... ...die bijvoorbeeld een naam hebben als Frans Timmermans. Share with love. I fly to you. Much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to love. From Russia With love I've seen places Faces And smile For a moment But oh You haunted me so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 Suddenly new De met koppen van afgelopen zaterdag... waarin je kon luisteren naar de zangeresse Irina Filipova die dat Russische liedje zong. Crystal die, die zong Golden Days. Je had het cabaret met onder andere Dolph Jansen. En Wim Daniels die sprak zijn wekelijkse column. Aanstaande zaterdag weer een nieuwe aflevering... van het programma tussen 12 en 2 op Radio 2. En zojuist hoor je dan eh, Mads Monroe met de titelsong van de James Bollum... die 50 jaar geleden in de bioscopen te zien was van Russia With Love. Een opname die trouwens geproduceerd werd door George Martin. En dat brengt me dan weer bij The Beatles en dat brengt me dan weer bij Paul McCartney. Want McCartney, die heeft op zijn oude dag een nieuw album uitgebracht. Nieuw is dat. Oftewel nieuw. Alligator is een van de nummers. I want someone to come home to. I need somewhere I can sleep. I need a place where I can rest my weary bones and have a conversation not too deep. Everybody else is busy doing better than me. And I can see why it is. They got someone setting them free.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 De nieuwe cd is uit. En volgende week, dan heb ik hem als uh, prijs. Je kan die cd winnen. De cd nieuw van Paul McCartney. En ik liet je alvast luisteren naar Alligator. De zangeres die nu komt, die komt in februari naar Nederland... voor een drietal optredens. In het Plus: de Stadsgeburg in Groningen... de Doelen Rotterdam en het Concertgebouw in Amsterdam. Hier hoor je dan met de dan aan het nieuws... Agnes Obel.